Het weer, vandaag opnieuw buien. Eerst vooral aan zee, later ook in het binnenland. Maar ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 11 september. Goedemorgen. Hij wil de diplomatie een kans geven, maar houdt de troepen wel paraat. Dat is een beetje de kern van de toespraak van president Obama van een paar uur geleden. Bessel de Jong in Washington heeft de eerste Amerikaanse reacties. En over een niet-militaire oplossing voor Syrië... praten we met diplomatiekdeskundige Robert van der Roer en natuurlijk Alexander Bond van de Defensieacademie. De kinderombudsman is straks hier. Hij maakt zich zorgen over de gevolgen voor kinderen van de economische crisis. In aansluiting van de Ibn Galdun-school... wil de bestuursvoorzitter verder met islamitisch onderwijs. Verslaggever Louis Dekker fietst als proefkonijn... voor ongelukken door de uitzending. En vraagt niet hoe, maar het Nederlands elftal... heeft zich gekwalificeerd voor het WK in Brazilië. En we hebben ook gelijk de eerste oranje-initiatieven voorbereid. En Maynard Remmers die heeft vanochtend de wind mee. In de Polder is een veld te zien vol met modens wat Beatrix vandaag opent. Niet iedereen wil ze hebben, maar het protest tonde. En muziek hebben we zien het ook vanochtend in de Radio 1 Journaal. Om te beginnen van Caroline en Lyre. be strong I'm finding it hard to resist So show me what I'm looking for Zeven minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. President Obama vindt dat een beperkte aanval op Syrië... van grote betekenis kan zijn. De president probeerde in zijn toespraak... het Amerikaanse volk uit te leggen waarom hij Assad wil straffen... voor het gebruik van chemische wapens. Let me make something clear. The United States military doesn't do pinpricks. Even a limited strike will send a message to Assad... that no other nation can deliver. I don't think we should remove another dictator with force. But a targeted strike can make Assad or any other dictator think twice before using chemical weapons. Maar Obama wil eerst de diplomatie een kans geven nu er signalen zijn dat Syrië mogelijk zijn chemische wapens wil inleveren. Volgens de president zijn die signalen te danken aan de dreiging van zo'n Amerikaanse aanval. Over the last few days we've seen some encouraging signs. In part because of the credible threat of US-military action. As well as constructive talks that I had with president Putin. This initiative has the potential to remove the threat of chemical weapons... without the use of force. Particularly because Russia is one of Assad's strongest allies. Obama heeft het congres gevraagd... een stemming over militair ingrijpen uit te stellen. Al staat het leger wel klaar... mochten diplomatieke onderhandelingen mislukken. Meanwhile, I've ordered our military to maintain their current posture... Obama zei ook nog dat de Verenigde Staten niet voor politieagent willen spelen. Maar dat de Amerikaanse idealen, principes en het veiligheidsbelang op het spel staan. De bestuursvoorzitter van Ibn Galdoen wil graag verder met de school. Dat zei hij gisteravond na een bijeenkomst met ouders. De school wordt vanaf november niet meer door de overheid gefinancierd. Vanwege de erbarmelijke kwaliteit van het onderwijs. Ik heb tot 1 november de tijd dat de leerlingen hier gewoon les kunnen krijgen. Want die bekostiging loopt tot 1 november. Maar ik wil binnen nu en twee weken duidelijkheid hebben over een koers... waar ik met mijn ouders en met mijn leerlingen uh, een koers kan uitstippelen... waar ze gewoon verder kunnen gaan onder een andere gesternte. De islamitische school wil tijdelijk door onder leiding van een interim bestuur. En dan ook van naam veranderen. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs... worden veel lessen door onbevoegde docenten gegeven... en spreken ze niet genoeg Nederlands. Het Openbaar Ministerie heeft milder opgetreden in rechtszaken... tegen Rooms-Katholieke geestelijke dan in andere zaken... zegt een commissie die het optreden van het OM bij seksueel misbruik heeft onderzocht. Freek Koster, een van de onderzoekers over de uitkomsten in Nieuwsuur. Wij vonden dat zaken van geestelijke twee maal zo vaak werden geseponeerd... als die tegen het gros van de andere verdachten. En dat geestelijke door de rechter eh, drie maal zo vaak... een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd kregen als bij het gros van de andere verdachten, waarbij ik meteen moet aantekenen... dat dat niet iets exclusief was voor geestelijken. De commissie denkt dat het verschil in behandeling te verklaren is... door het aanzien en de positie van geestelijken in de samenleving... in de periode van na de oorlog tot en met 1980. Die mildere behandeling die bleek ook ten deel te vallen... aan het milieu waaruit die geestelijken afkomstig waren... namelijk de hogere sociale milieus en de... Moet u denken aan verdachte burgemeesters, advocaten, leraren... De notabelen van het dorp, de notabelen zegt u eigenlijk. Van het dorp. Volgens de onderzoekers is het OM in het algemeen niet in gebreken gebleven. Ook lijkt het er niet op dat er afspraken waren tussen de kerk en het OM. De vicevoorzitter van het Britse Lagerhuis, Nigel Evans... is voor de derde keer in vijf maanden aangehouden... in verband met seksueel misbruik. Politicus zijn aangeklaagd voor aanramming en verkrachting... Hij legt nu zijn functie neer, maar houdt vol onschuldig te zijn. I am certain of two things. Firstly, that I am innocent, and secondly, that my innocence will be demonstrated. I can confirm. I will now resign as deputy speaker. Evans, conservatief, blijft wel aan als parlementariër. Politicus zou de afgelopen elf jaar zeven mannen hebben misbruikt. Evans is op borgtocht vrijgekomen. Volgende week moet hij voor de rechter verschijnen. Tot zover het laatste nieuws. We kijken ook even voor u in de kranten vanochtend... en zien dan dat uh, vele gaan over Syrië. Uh, veiligheidsraad verdeelt over plan voor vernietiging van Assad's chemische wapens. Syrië stemt in met ontmanteling. Dat is de kop in de Volkskrant. De speech van uh, president Obama kon uiteraard niet meer mee met uh, de krant vanochtend. Voor op trouw een foto van een straat in Washington. Op een van de hoeken staat een man met een groot bord: Don't bomb Syria. Poetin redt Obama uit een lastige positie. Voor even, koptrouw. Ja, NSNX ziet het weer anders. Een meesterzet van Moskou. Op de voorpagina zien we een Rubik's Cubus eh, gemixt met een schaakbord. Eh, Obama is eh, de koning. En eh, op de Cubus staat Poetin op een paard. Een Amerikaanse aanval op Syrië. Lekker een kwestie van tijd, schrijft NSNX. Totdat Rusland een diplomatieke stunt uithaalde. In 48 uur veranderde Moskou van een jarenlange spelbreker... in een diplomatieke grootmacht. Algemeen Dagblad opent met de eurocommissaris Nelly Kroes. Kroes zet de bijl in telecom. Ze is de trage netwerken en de woekerprijzen zat. De telecomsector deugt niet, investeert niet en frustreert de economie. Al dus de eurocommissaris. De Telegraaf opent vanochtend met een verhaal over benzine, brandstof voor de auto. Tanken wordt nog duurder. Automobilisten zijn mogelijk opnieuw de klos. Staatssecretaris Mansveld van Milieu broedt op een plan... om de accijnsen voor benzine en gewone diesel verder te verhogen... schrijft de Telegraaf. De tarieven, de opbrengst, moeten worden gebruikt... om de tarieven voor milieuvriendelijke mengvormen... de zogeheten biobrandstoffen, omlaag te brengen. Groot voor op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. Robin van Persie op de rug, nummer 9, met daaronder de kop. We gaan. Ja, dat is uh, ook zo'n beetje het gevoel van de Telegraaf vanochtend. Ticket voor Rio is binnen. En uh, kijk eens eventjes, op oh, de voorpagina. Ja, ja, oranje. Braziliaanse samba-meisjes. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Zazie, een Nederlands trio. U hoorde dat wellicht een klein beetje aan het Engels. All you need van hun uh, EP uit 2012. We gaan naar Zeewolde. Daar staat vanochtend Mino Remmers. Mino, goedemorgen. Goedemorgen. Nou. Zeewolde, op ja. een weg in Flevoland... waarvan je het idee hebt dat je altijd tegenwind hebt. Het <laughs> waait er in ieder geval altijd. Hè? Ja. ja. Tot aan de verre einde zie ik... langzaam regelmatig rood knipperende lampen. Alsof wij op een startbaan staan aan... Uit, aan, uit. Tientallen rode lichtjes. Het park wat voor mij ligt. Een park van palen. Met klapwiekende molens die elektriciteit opwekken. Beatrix komt het windmolenpark vandaag openen. Officieel de prinses naar Flevoland. Er zijn veel van die en er moeten er nog veel meer bij komen. Maar die windmolenparken die stuiten op protest. Dat was 15 jaar geleden ook hier in Zeewolde. Maar dat protest is verdwenen. Dat komt omdat alle mensen die hier wonen... althans voor een groot gedeelte... profiteren van de opbrengst van die molen. Ze zijn mede aandeelhouder geworden. Kortom, toen het min of meer financieel aantrekkelijk was... verstonden dat protest schijnt. Dat dat niet overal zo is mag blijken... Bijvoorbeeld uit Urk, niet zo ver hier vandaan. Want op Urk moet ook een windmolenpark komen. Maar daar is wel degelijk protest. Dan moet dat daar een stel van die achtelijke windmolens. We hebben een zee zo groot, maar voor de kust moeten die dingen komen. Het gezicht gaat dan weg. Ons uitzicht. Want Urk is een mooi dorp. En als je nou hier staat, hier bovenaan. En je kijkt dan tegen die windmolens aan. Dan wordt het niet mooier op. Tja, het is nog een beetje donker hier in Zeewolde. Ik doe mijn best om ze te ontwaren. Ik moet ook mijn best doen om ze te horen. Ik kan even mijn microfoon omhoog steken. Maar je hoort ze niet. Nee. Ja, heel in de verte hoor ik iets van een gesuis. Maar je ziet ze wel duidelijk staan. Langzaam komt de zon op en dan zie ik links en rechts van mij hele rijen knipperende lampen. We zijn op bezoek bij een biologische boer. Althans, de auto staat geparkeerd op het F. Weldra zal het licht aangaan en zullen we de biologische boer eens vragen... hoe hij het protest heeft laten verstommen en aan zijn zij heeft gekregen. En hoe hij dat ja, ongeveer voor elkaar heeft gekregen en hoe lang het geduurd heeft. Het schijnt wel zo te zijn dat de elektriciteitsmaatschappij... ook zijn lesje heeft geleerd van Zeewolde. Kijk eens aan, mijn Remmers. Nou, we gaan je volgen met de aandacht. En er zijn het, uh, misschien wel tips bij hoe je protest dan uh, de kop indrukt, Hoe je de mensen aan je zijde krijgt. Tien minuten voor, half zeven. Roemenië dan, het is in de ban van protesten tegen goudwinning. De regering keurde plannen goed om in het centrum van het land... te boren naar mogelijk de grootste goudader van Europa. Onder druk van de demonstraties komt ze daar nu van terug. Maar dat houdt de demonstranten niet meer tegen. Een flinke kolonne fietsers onderweg naar de demonstratie. Zo heel veel wordt er toch niet gefietst in Boekarest. Maar de fietsers zijn erg goed vertegenwoordigd onder de demonstranten. Sommigen hebben grote toeters en megafonen bij zich. Want herrie maken, dat is een van de middelen waarmee ze zich gehoord willen laten worden. De protesten tegen de in Roger Montana gaan door, ondanks het feit dat de regering al heeft laten doorschemeren dat ze bereid zijn om na de grote demonstraties van afgelopen weekend hun eigen wetsvoorstel te torpederen. are not believing them because here, plain Het is een beetje feest vanwege de toezegging van de regering, maar er ook maar een beetje. Deze demonstranten staan hier niet voor niks. Ze hebben dit vaker gezien. Going to be here every night. Een vrouw komt aangefietst, grijpt de gelegenheid om er nog even bij te zijn. Ik wil niet to vier and I En ik wil niet een lake van Cyanide in mijn land. Wat de mean. It's only logic. Ik heb weinig op met politiek, zegt ze. Daarvoor ben ik hier niet. Maar ik wil gewoon niet dat er vier bergen verboest worden voor die goudwinning. Dat er een meer van cyanide midden in mijn land komt. Dat lijkt me vrij logisch en daarom ben ik hier. De demonstranten zijn eigenlijk zonder uitzondering wat je zou kunnen noemen middenklasse. Werkelijk iedereen spreekt ook Engels, mijn tolk komt er niet aan te pas. En de meesten hebben lang nagedacht over waarom ze hier zijn en wat ze willen. En dat is lang niet alleen hun weerstand tegen een goudmijn. Dat legt Sandra Pralong uit, demonstrant van het eerste uur en woordvoerder. You know, it always takes an example to illustrate. And people, other than the revolution, didn't have such an opportunity to express. ...their uh, discontent. Wat je nu ziet is eigenlijk voor het eerst in 20, 25 jaar... ...voor het eerst sinds de val van het communisme... ...dat Roemenen beseffen dat dit hun land is... ...en dat zij de macht hebben. Het the the, the is tijd dat de mensen of dit land... realize dat ze de the zijn... ...en dat de government hun werk is. En met die analyse is het meisje op de fiets... ...het eigenlijk van harte eens op haar eigen manier. Usually we don't mind. We zijn oké. Okay. Wat do je want doen? Step op je hoofd. Het is oké. Okay. Ik mind. You know? We zijn altijd heel vreedzame mensen en we laten heel makkelijk over ons heen lopen, tot we dat op een gegeven moment niet meer doen. En dat moment is nu aangebroken. I'm peaceful. Everybody is peaceful. Until we're not. Voorlopig dus vreedzame demonstraties daar. Joost van Egmond maakte deze reportage in Roemenië. Voor vanavond staat een nieuwe demonstratie tegen die goudwinning gepland. Bijna vijf en half zeven. Nederland en China gaan nauwer samenwerken op het gebied van de gezondheidszorg. Minister Schippers van Volksgezondheid, die deze week een economische missie naar China leidt... heeft daarover een overeenkomst gesloten met haar Chinese collega Li Bin... Schippers heeft ook speciale aandacht gevraagd... voor het probleem van resistente bacteriën voor antibiotica. Minister Schippers krijgt een rondleiding... in het Peking Union Medical College ziekenhuis. Vlakbij het plein van de hemelse vrede... waar ook een aparte VIP-afdeling is... voor de leiders van de Communistische Partij... zodat ze in alle rust verzorgd kunnen worden. Maar daar gaat de rondleiding niet langs. En daar is minister Schippers ook niet voor gekomen. Zij is gekomen om zaken te doen op het gebied van de gezondheidszorg... en heeft daarvoor 25 Nederlandse bedrijven meegenomen. Ik heb bijvoorbeeld mensen in het team zitten, in de delegatie zitten... die speciale revalidatie-instrumenten hebben... waardoor mensen veel sneller genezen en weer kunnen werken en functioneren. Dat hebben ze hier nog niet? Die hebben ze hier nog niet. En als je ze dan in contact brengt, zijn ze ook zeer geïnteresseerd... Ja, ja, dat betekent voor ons kansen op export, kansen op verdienen en dat betekent banen in Nederland. Dat is heel goed voor de patiënten hier, maar ook voor Nederland zelf. Nederland en China willen onder meer de samenwerking op wetenschappelijk gebied verder uitbreiden. Volgens Jaap Verweij, decaan van de faculteit geneeskunde van het Erasmus Medisch Centrum, is het wetenschappelijk onderwijs nog erg jong in China. Um... In de kinderschoenen kun je rustig zeggen. Uh, ze zijn heel erg bezig met patiënten te verzorgen. Dat doen ze overigens in de grote steden op een geweldige manier. Dat zijn echt westerse standaard. Onderzoek hebben ze geen tijd voor. En wat is daar het voordeel van? Van dat uh, uitbreiden van het wetenschappelijk onderzoek hier. Ook bijvoorbeeld voor de Erasmus. China is anders dan Europa. Uh, wij zien hier bepaalde ziektes die wij in Europa zien... zien we hier heel anders verlopen dan in Europa. Uit die verschillen kun je weer leren. Minister Schippers heeft ook extra aandacht gevraagd... voor de problematiek van de antibioticaresistentie. In China wordt antibiotica snel voorgeschreven. 74 van de patiënten in ziekenhuizen wordt ermee behandeld... terwijl dat in Amerika bijvoorbeeld maar 22 is... Hierdoor raken mensen resistent en kan de uiterste consequentie zijn... dat mensen niet meer te genezen zijn van tot nu toe behandelbare ziektes. Dat is een wereldwijd probleem. Daar kunnen we in Nederland van alles aan doen. En dat doen we ook. Maar als we hier in China uh, vlees hebben... waar heel veel antibiotica bij gebruikt zijn en we importeren dat... dan schieten we er ook niks mee op. Dus met al mijn collega's heb ik altijd antibiotica-resistentie op de agenda als topprioriteit. En ook hier in China hebben we dat uitgebreid besproken. U spreekt uw collega's erop aan. Ook hier in China. Maar wat doet Nederland inmiddels? Er zou een meldplicht komen in de ziekenhuizen. Is die er inmiddels? Die meldplicht die gaat er inderdaad komen. Als je ergens ontdekt dat er een bijzondere resistente micro-organisme in een ziekenhuis wordt ontdekt. Dat moet je dan signaleren bij het RIVM. En Dat betekent dat alle ziekenhuizen die zo'n bijzonder micro-organisme ontdekken een signalering hebben richting het RIVM. Ik zou bijna zeggen, waarom is het er nog niet? Hè? Lijkt me logisch. Dat is met heel veel dingen in het leven. Denk ik ook altijd, waarom is het er niet? En wij doen het wel. En ik denk dat Nederland echt loopt... in dit soort uh, uh, regels en afspraken die we met elkaar maken, uh, dat mag in de rest van de wereld nog wel een beetje beter. Dus minister Schippers met haar delegatie was in Peking. En daarna zullen ze nog gaan naar Shanghai en Chengdu. Het NOS Radio Injournaal. Sport. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het WK. Oranje won gisteravond dankzij twee doelpunten van Robin van Persie met uh, 2-0 ja, van Andorra. Concurrent Roemenië verloor met 2-0 van Turkije. Daardoor kan de eerste plaats in de pool Nederland niet meer ontgaan. Ondanks de magere zegen op Andorra was er volgens bondscoach Louis van Gaal alle reden voor blijdschap. Nou, dat denk ik wel. Hè? Naar uh, de wijze waarop wij het EK hebben gespeeld... En, en zeg maar uh, de verversing van uh, de selectiegroep. En je kwalificeert je als eerste land van Europa met een doelsaldo van uh, plus 20. Dan denk ik niet dat je het slecht gedaan hebt. Ook Italië plaatste zich trouwens gisteravond voor het WK. Volgend jaar is het in Brazilië. Nederlandse volleybaldames zijn gestrand, hebben het niet gehaald... zijn uitgeschakeld op het EK. Kroatië was in de achtste finale met 3-2 te sterk. Oranje was in de vierde set wel dicht bij de winst... maar liet de tegenstander terugkomen in de wedstrijd. In de beslissende vijfde set maakte Kroatië toen af. De bondscoach Guido Vermeulen wilde niet spreken... van het weggeven van de wedstrijd. Um, nou, ik denk dat we gevocht hebben als leeuw. Uh, het is een zeer gevaarlijk team Kroatië... met allemaal spelers die bij topclubs uh, spelen. En dat stukje ervaring dat uh, misten we aan het eind. Waar leggen jouw meiden het nou tegen af? Uh, een stukje ervaring. We staan hier met vijf speelsters die voor het eerst op een EK in de basis staan. En dan moet je leren, een hele EK spelen. En uh, tegen zo'n ervaren team uh, leggen we dan net af. Een stukje. We noemen hem Thomas Bach, de Duitser. Wordt de nieuwe voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Aftredend voorzitter Jacques Rogge maakte zelf zijn opvolger bekend. I have the honor and the that the ninth president of the International Olympic Committee is Thomas Bach. I know about the great responsibility of an IOC president. This makes me humble. I want to lead the IOC according to my motto unity in diversity. I want to be a president for all of you. This means I will do my very best to balance well all the different interests of the stakeholders of the Olympic movement. This is why I want to listen to you and to enter into an ongoing dialogue with all of you. Dat dus de nieuwe IOC-voorzitter Thomas Bach. Tijdens het congres werd Camille Eurlings benoemd tot IOC-lid. En dat was ook voor Eurlings een mooi moment. Het is een ongelofelijke eer en het is een heel bijzonder moment. Ook wel emotioneel als je dit mag meemaken. Vooral omdat gewoon het houden van de positie binnen het IOC... van belang is voor de Nederlandse sportwereld. En ik ben ongelofelijk blij dat het gelukt is om deze positie overeind te houden. Zeker omdat dat allermins vanzelfsprekend was. Was het een gevecht om dat voor elkaar te krijgen? Uh, Claudia Brokkel uh, heeft bij u uh, voor de camera nogmaals nadrukkelijk gezegd hoe onwaarschijnlijk het eigenlijk is dat Nederland zo'n positie altijd houdt. Voorzitter Rogge heeft eerder gezegd, Nederland pas op, want als u hem kwijtraakt heeft u misschien tientallen jaren geen lid meer. Nou, dat maakt mij des te blijer dat het zo gelukt is met een uh, denk ik mooie score en wat dat betreft een goed startpunt voor het uh, goed positioneren van het IOC in Nederland. Maar ook voor de Nederlandse sportwereld te verstevigen richting de internationale podia. Camille links. was dat dus. Zo is dat. De Bondscoach Van Gaal wist het uh, afgelopen maandag al. Hè? Nederland zou gaan... JUICHEN! Ja, nou. Uh, Nederland is verzekerd van een plaats op het WK volgend jaar in Brazilië. Straks juichen we ook met de bondscoach samen na half zeven. Blijft u luisteren. Dit is Radio 1.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 Kinderen worden de dupe van de economische crisis, dat zegt kinderombudsman Dullaert in zijn jaarlijkse kinderrechtenmonitor. Financiële problemen veroorzaken spanningen in een gezin en die kunnen leiden tot kindermishandeling of een vechtscheiding. Het Koreaanse industriecomplex Kaesong gaat maandag weer open. Noord-Korea sloot het complex in april vanwege de spanningen met Zuid-Korea. Kaesong ligt net over de grens in Noord-Korea. Er werken zo'n 50.000 Noord-Koreaanse arbeiders in fabrieken van Zuid-Koreaanse bedrijven. En op de A27 bij Utrecht is rond middernacht een vrachtwagen van een viaduct afgereden... en op de A28 terechtgekomen. Chauffeur is met nekletsel naar het ziekenhuis gebracht... waardoor de vrachtwagen van het viaduct reed, is nog onduidelijk. Het weer ook. Vandaag opnieuw buien, eerst vooral aan zee, later ook in het binnenland. Maar ook af en toe zon, het wordt ietsje beter dan gisteren, ongeveer 17 graden. Dat is dan wel weer fijn om te horen. Dankjewel, Mark. Jolanda van der Velden, Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoest op de weg. Nou, de eerste file die heeft zich alweer gediend op de A7. hoorn richting Amsterdam. Tussen de afritten Averhoorn en Weidewormer, 5 kilometer. Verder op de A8, Zaandam richting Amsterdam bij Ozaan 2. Op de A10, de Ring West richting Den Haag voor de Koentenel, ook 2 kilometer. En de laatste is de A15, Rotterdam-Europort, bij Rotterdam-Charloes, 3 kilometer.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 Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor maar 10 euro. Ga naar 360magazine.nl. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Steeds vaker raken fietsers gewond. Hoe kan dat? 60 proefkonijnen? En onze verslaggever Louis Dekker laten zich testen om een antwoord te vinden op deze vraag. Hoort u zo dadelijk meer over? Amerika is bereid Syrië een laatste kans te geven om zo'n vergeldingsaanval af te wenden. Assad heeft toegegeven chemische wapens te hebben en ze onder toezicht te willen stellen. En dat geeft hoop, zei president Obama afgelopen nacht in zijn toespraak tot het Amerikaanse volk. It's too early to tell whether this offer will succeed, and any agreement must verify that the Assad regime keeps its But this initiative has the potential to remove the threat of chemical weapons without the use of force, particularly because Russia is one of Assad's strongest allies. I have therefore asked the leaders of Congress to postpone a vote to authorize the use of force while we pursue this diplomatic path. En dus voorlopig geen aanval en daarom uitstel van stemming in het congres. De diplomatieke weg wordt nu bewandeld al dus Obama de kiem daarvoor lijkt te zijn gelegd op de G20-top. Vorige week was dat in Moskou, uh, Sint-Petersburg moet ik zeggen. Al lijken toen dat Obama en Poetin lijnrecht tegenover elkaar stonden... als het over Syrië ging. Achter de schermen werkten diplomaten in stilte al aan een mogelijke uitweg... om het niet tot een Amerikaanse militaire aanval te hoeven laten komen. De zichtbare tekenen van die wending volgden afgelopen maandag in Londen. Daar zei John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken... in Amerika desgevraagd ineens dat Assad een Amerikaanse aanval nog kan voorkomen. Sure, he Zeker, hij kan al zijn chemische wapens de komende week... aan de internationale gemeenschap overdragen. Leven ze maar in, Aldus Kerry. Kerry blijkt telefonisch met Lavrov, de Russische minister... te hebben gesproken tijdens zijn vlucht vanuit Sint-Petersburg terug... Kerry's boodschap aan Rusland zou daarbij zijn geweest... dat de Verenigde Staten geen spelletje spelen... maar dat als er een diplomatiek voorstel op tafel ligt... dat de Amerika daar serieus naar zal kijken. Afgelopen maandag reageert de Russische minister van Buitenlandse Zaken... publiekelijk op de woorden van Kerry. Hij noemt de diplomatieke uitweg een Russisch voorstel. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... zegt diezelfde dag nog nadat ze een gesprek met Obama heeft gehad. Nou, als het regime immediately surrendered its stockpiles to international control, as was suggested by Secretary Kerry and the Russians, that would be an important step. Als het regime onmiddellijk zijn voorraden overdraagt aan internationale controle, zoals voorgesteld door Kerry en de Russen, dan zou dat een belangrijke stap zijn, aldus Clinton. En maandagavond zei president Obama zelf in meerdere televisie-interviews... dat een mogelijk diplomatieke oplossing als uitweg nadrukkelijk zijn voorkeur heeft. My intentions throughout this process has been to ensure that the blatant use of chemical weapons that we saw uh, doesn't happen again. If in fact There's a way to accomplish that diplomatically that is overwhelmingly my preference. Mijn intentie is altijd geweest ervoor te zorgen... dat het brute gebruik van chemische wapens niet meer gebeurt. Als er een manier is om dit op diplomatieke wijze te bereiken... dan heeft dat zeer nadrukkelijk mijn voorkeur. Ja, gisteren dus suggereerde Syrië bereid te zijn... chemische wapens onder controle van de VN te stellen. Morgen ontmoeten de Amerikaanse en de Russische minister... van Buitenlandse Zaken elkaar. Ze gaan dan praten over een manier om dit in de praktijk te brengen. Obama heeft aangegeven dat hij ondertussen... ook met Poetin blijft discussiëren hierover... De Amerikaanse congres heeft de stemming over een aanval op verzoek van Obama voorlopig uitgesteld. Maar de VS houdt de mogelijkheid van een aanval open om zo de druk op Syrië te houden. U leest daar ook meer over op onze site, daar ook meer over de speech van Obama. Ga dan naar nos.nl, ook te bereiken uiteraard via de app van de NOS. Bijna tien over half zeven. U heeft het gemerkt, het Nederlands elftal gaat naar het WK volgend jaar in Brazilië. Toeterende auto's door de straten gisteravond. Ja <kijs> niet? Nee. Ah. Door de 2-0-zegen op Andorra en het verlies van Roemenië tegen Turkije... is Oranje niet meer in te halen in de kwalificatiepool. Bert Maaldring sprak na de wedstrijd met de bondscoach Louis van Gaal. Gefeliciteerd met de plaatsing. Dankjewel. Voelt het ook als een mijlpaal wat hier gebeurd is vanavond? Nou, dat denk ik wel. Na uh, de wijze waarop wij het EK hebben gespeeld... en, en zeg maar, uh, de verversing van uh, de selectiegroep en je kwalificeert je als eerste land van Europa... met een doelzalde van plus 20. dan denk ik niet dat je het slecht gedaan hebt. Ja, maar dat zei ik ook niet. Ik vroeg of het als een mijlpaal voelt. Nee, het is een doel uh, dat wij met elkaar hebben gesteld. Uh, dat wij naar Brazilië willen. En dat hebben we vandaag bereikt. En dat doen we wel als uh, eerste land van Europa. Uh, met Zwitserland heb ik begrepen. Nou, sneller kan niet volgens mij. Als we hadden gewonnen tegen Estland hadden we ons ook vandaag gekwalificeerd. Dus. Vind jij trouwens dat dit soort dan dat is ook een oude vraag hoor... thuishoren in dit soort kwalificaties, of dat dat toch een beetje anders moet? Want... Als je mijn interviews naleest, dan kan je zien dat ik vind uh, dat wij naar A en B landen moeten. En uh, dat je dan kan promoveren of degraderen. En dat zou uh, veel meer uh, recht doen aan de kwaliteit van het voetbal. Ja, en ook al misschien aan het moment van plaatsing... dat je dat in een vol stadion ergens tegen een grote tegenstander doet. Ja. Want dit is toch een beetje zoals we hier ook staan. Het is toch een beetje ja, van... Uh, ja, toch? Ja, ik, uh, ik, het gevoel is voor mij hetzelfde, hoor. Maakt me niets uit. En, en voor de jongens ook. Die zijn hartstikke blij. En uh, we krijgen nu twee hele mooie wedstrijden... want Hongarije moet winnen van ons... Dus uh, dat wordt ook een hele mooie wedstrijd. Maar ik, ik heb al begrepen dat er 41.000 kaarten al zijn verkocht voor Hongarije. Dus dat kan je nagaan voordat deze wedstrijd plaats had uh, gevonden. Dus we zijn erg populair aan het worden in Nederland. Ja, maar dat zijn natuurlijk ook wedstrijden. Dat zijn wedstrijden. Dit zijn geen wedstrijden. En Turkije moet ook uh, van ons winnen. Hè? Want uh, anders uh, kwalificeren zij zich niet als tweede. Dus het worden echt twee fantastische wedstrijden. En die worden in volle stadions gespeeld. Dus, uh, ja. Dat bedoel ik een beetje. Dat is leuk. Ja, dat, is, uh... dat, dat is ook leuker. Maar, uh... Uh, wij moesten gewoon een job doen en wij hebben ons gekwalificeerd. En, en als je ziet hoeveel Persie die eerste kolder is, riet hij achter. Daar, daar kom je voor naar het stadion. Ook al is het uh, een klein stadionnetje. Louis van Gaal, best tevreden in dat kleine stadionnetje. Maar er komen mooie wedstrijden aan, zegt hij nog. In de voorbereiding op het WK. Straks ook al de eerste oranje activiteiten voor Brazilië. We gaan fietsen. Doe wel voorzichtig, ook vanochtend. Want hoe kan het dat er steeds meer fietsers gewond raken? En zijn de populaire elektrische fietsen een gevaar op de weg? Nou, daarover gaat het in een nieuw onderzoek van de SWOF. Het Verkeersveiligheidsonderzoeksbureau zetten in Leidschendam... 60 proefkonijnen in om antwoorden te vinden. 60 plus 1 moet ik zeggen. Want ook onze eigen verslaggever Louis Dekker stapte op de fiets. U krijgt een rugzak om, daar zit apparatuur in. De apparatuur is verbonden aan de helm. Daar zit een camera op en een lampje wat gaat branden... waar u tijdens het fietsen op moet reageren als het gaat lukken. Nou, kleed me maar aan dan. Ja, dan gaan we beginnen. Of moet ik dat zelf doen? <laughs> nee, daar help ik u wel bij, omdat het toch eventjes onwennig is. Dus ik krijg opdrachten via het lampje? Uh, nou, u krijgt signalen. En op het moment dat het lampje brandt... is het bedoeling dat u op het knopje gaat reageren die om het duim heen zit. Robert Sikkema, u bent de proefleider. Ik ben het proefkonijn. Mm -hmm, dat klopt. U zegt en ik voer uit. Ja, als het goed, alles goed gaat, is dat de bedoeling. U heeft al wat proefpersonen gehad, ja. maar ik Ben nog niet klaar. Hè? Nee, we zijn nog niet klaar. We hebben nog wel een aantal mensen te gaan. We lopen tot eind september en dan gaan we daarna analyseren... en proberen zo snel mogelijk uh, antwoord te geven op onze onderzoeksvragen. En de kans is aanzienlijk dat ik dat onderzoek in de war ga schoppen nu? Ja. Dat is zeker aanzienlijk, omdat u uh, heeft al uh, uw handen helemaal vol. En dat is uh, normaal gezien niet de bedoeling. Nee, ik fiets niet hands-free. De recorder moet mee. Nee, klopt. En dat, uh, dat zal de, de resultaten ook al beïnvloeden ja. natuurlijk. Oké, okay. helm op. Mm -hmm. Dat is geen probleem, dan doe ik even het bandje om uw nek goed. Zit dat redelijk goed, meneer? Strak, maar dat zal wel goed zijn. Ja, dat is ook omdat de camera heeft wat gewicht aan de voorkant. Dus dat kan eventueel de helm een beetje op en neer gaan. Dus we willen wel dat de helm op dezelfde positie blijft zitten. Dus daarom uh, doen we hem redelijk strak. Ja, en dat ding wat nou links boven mijn oog hangt, dat irriteert enorm. Maar daar oh, zal ja. het lampje dan wel in zitten. Dat klopt, dat de lampje spriet. gaat verbranden. Dat moet nog even aansluiten. Dus ik ga even een rugzak pakken en die doe ik om uw rug heen. <lacht> En dan ga ik nu uh, eventjes alles aansluiten, waardoor u ook het lichtje straks ziet verschijnen voor uw uh, linkeroog, als het goed is. En wat heb ik nou allemaal op mijn rug? U heeft een, uh, nou, een, uh, een rugzak waar de apparatuur in zit voor het lampje. Dus die stuurt het lampje aan eigenlijk. En die houdt ook bij wanneer het lampje wordt gegeven. En dat verstuurt hij straks ook weer naar de fiets met een wifi-setje. En dan wordt dus waargenomen wanneer u reageert en wanneer het lampje langs is geweest. voel me net een robot. Ja, dat, uh, die vergelijking hebben we al veel vaker gehoord. Verder moet ik ook nog een horloge uh, bij u omdoen. Dat gebruiken we om de hartslag te meten. 74, Nou, dat is redelijk als we uitgaan van een gemiddelde van 60 tot 80. Ik heb al hard gewerkt, hoor, net. Ja, dat, dat heb ik gezien. Zit het zo prettig, de apparatuur? Eh... Ik weet niet of prettig het woord is. Prettig is inderdaad niet het woord, maar zit het eh, goed genoeg? Zit het niet in de weg? Komt het niet tot last met het fietsen, bijvoorbeeld? Nee, dit moet kunnen zo. Oké, okay, dan gaan we nu op zoek naar de fiets. De lift in en dan zo dadelijk naar buiten... Een route, een mooie route door Leidsendam. Ja, we hebben een hele mooie route uitgezocht waar we puilen hebben neergezet. En dat is een route van ongeveer 10 à 15 minuten. Nou, dat gaan we dan later in deze uitzending horen. Louis Dekker op de fiets. In de auto, dan hoort u graag van Jolanda van der Velden bij de ANWB. Korte files, wat langer nog de A7 hoorn richting Zaandam. Bij de overdwijderwormen nu alweer gekrompen, wel tot 3 kilometer. En een andere iets langere file op de A15 Rotterdam richting Europort. Bij Rotterdam charles 4 kilometer. Nou, het lijkt iets rustiger dan gisterochtend, Jolanda. Wat verwacht ja. je daarvan? De woensdag is altijd een stuk beter, eigenlijk dan de andere dagen in de week, behalve vrijdags nog veel beter. Ik denk vandaag tussen 8 en half 90 kilometer. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Hoor de wind wijd door Zeewolden. Toch, Myno Remmers? Ook doordat je er een uit hebt. Dus we verdienen eraan. Ja, je bent blij dat het draait. Nou ja, ook, ook dat. Maar je hebt je hebt straks dat zo prachtig aan het zingen, ja. dan hoort hij het gewoon niet. Myno, Myno Remmers, ben je daar? Joehoe. Te veel oh, wind. Dat... Te veel wind. <laughs> ah, goed. Zullen we anders naar muziek geluisteren? Goed idee. So Brilliant Disguise. Bruce Springsteen, de bos, moest even inspringen. Ja, want uh, we hadden even geen contact met uh, Mino Remmers. Ground Control to Major Mino, ben je daar over? Jazeker, ah. ja, zeker, ja, zeker. ik dat was is druk aan het kijken. Ik heb het jullie helemaal gemist omdat ik in de stal was gelopen bij uh, Douwe Monsma. Dat is een uh, biologische uh, boer. Mm -hmm. En uh, die heeft een prachtige maquette aan de muur hangen met daarop drie dozijn windmolens. Waarvan er vier op zijn erf staan, klopt hè? Ja, inderdaad, dat klopt. Hoe lang staan ze er nou? Die staan er vanaf vorig jaar mei. Algoed. En ze klap wieken de strimmende regen vandaag. Ja, het waait, uh, het waait lekker, dus uh, ze werken goed. En het, ja, het regent er een beetje bij. Ja. Kijkt u er ook elke dag na van, nou, dat is weer aardig vandaag. Elke ochtend als ik opsta, dan uh, zie ik ze weer en denk, het is toch prachtig. Nou, zijn er ook mensen die vinden het helemaal niet prachtig? Nee, het is uh, ja, over smaak valt te twisten. En voor die, de... zingen, die zingen niet van, hoor de wind waait door Zeewolde. Nou, ik weet niet wat die wel zingen, maar ze, iedereen profiteert natuurlijk wel van mee. voor de stroom die uit die molens komt. En ja, de discussie of het mooi of lelijk is, dat, dat blijft altijd discussie waarschijnlijk. Ja, ik loop eventjes naar de dat de mensen een beetje een idee krijgen. Als je langs de A27 rijdt, dan zie je ze nu nog roodknipperend het veld tot verre einders. Want je hebt hier het Nijkerkerpad. En dan staan er twaalf achter elkaar. En dan over de hele polder heen... ...van twaalf en uiteindelijk nog een derde rij van twaalf van die molens van een hoogte? Ja, de ashoogte is 98 meter en daar komen de wieken bij van 51, dus meer dan 150 meter totale hoogte. Aanvankelijk waren er tegenstanders? Ja, mensen vonden dat iets wat hoger is dan de Domtoren in Utrecht. Dan had men een associatie, dat moet vreselijk hoog zijn en dat is geen gezicht en het past niet in het gebied. Maar als we hier in het gebied zijn, dan zien we dat er voldoende ruimte is en dat het niet storend is. En toen bent u aan de gang gegaan. U bent de mensen gaan benaderen die hier allemaal een, een bedrijf hebben... of die hier wonen. Het is dun bevolkt. Ja, er wonen 63, 64 agrarische gezinnen in het gebied. En, en die zijn allemaal ook mede-participanten in het project. En toen verstomde het protest? Nou, het protest uit het gebied dat, dat heeft veel meer bestaan... uit hoe je de verdeling maakt met elkaar in zo'n project. Van, van rondom het gebied... ...mennige protest geweest, wel vanuit Bunschoten-Spakenburg is protest geweest... ...omdat met name het uitzicht vanuit, vanuit die plaats uh, ja, toch veranderde... ...en niet iedereen daar even blij mee was. Maar, ja. maar dat protest is verstomd. een slimme truc, is dat? Doordat je mede-eigenaar wordt, levert het op? Ja, het is ook, dat is ook een van de belangrijkste redenen... In, uh, ...dat men in het gebied die windmolens accepteert... ...en er dus ook een stukje extra inkomen door krijgt in een agrarisch bedrijf. Straks maar eens uitzoeken hoeveel dat dan opbrengt per molen, en, uh, ja, of uh, elektriciteitsbedrijven als NUON, want daar is het windmolenpark van, ja, of ze dat op meer plekken in het land gaan toepassen, want er zijn veel meer plaatsen waar zo'n windmolenpark moet komen, maar waar ook een storm van protest is opgestoken. Oké, okay, nou, horen we straks weer van je. Meino Remmers vanuit Zeewolde. Tot straks. We gaan naar Korea. Want de gezamenlijke industriële zone van Noord- en Zuid-Korea... gaat begin volgende week weer open. Kaesong, zo heet het complex, werd een half jaar geleden gesloten... toen Kim Jong-un alle arbeiders terugtrok als reactie op de VN-sancties. sancties werden opgelegd nadat Noord-Korea een derde kernproef had gedaan. We hebben contact met Peking-correspondent Marike de Vries. Uh, Marike, ja, heropening dus van Kaesong. Wat betekent dat voor de relatie tussen Noord en Zuid? Nou, dat is erg belangrijk voor beide landen. Economisch natuurlijk, omdat uh, de 120 Zuid-Koreaanse bedrijven... die er gevestigd zijn, het afgelopen half jaar... dus zware verliezen hebben geleden. En voor Noord-Korea, omdat het geen harde valuta meer kreeg... voor die goedkope arbeidskrachten die ze leverden. Keesong ligt in Noord-Korea, net over de grens. En daarom heeft Noord-Korea nu ook gezegd dat die Zuid-Koreaanse bedrijven die er gevestigd zijn... dit jaar geen belastingen hoeven te betalen. En opmerkelijk, er is ook afgesproken... dat er volgende maand een bedrijfsmarkt wordt gehouden, in Kaesong in een poging ook buitenlandse investeerders te interesseren. Buitenlandse investeerders op Noord-Koreaans grondgebied dus. De vraag is of die geïnteresseerd zullen zijn, zolang Noord-Korea nog onder VN-sancties geplaatst is, natuurlijk. Ja, hey, en kan dit ook een stap betekenen naar nieuwe gesprekken over eenwording, of ga ik nu te snel? Ja, daar is misschien nog iets te vroeg voor... maar sinds dat voorlopige akkoord dat ze op 14 augustus hebben gesloten, zijn ze elkaar wel weer meer tegemoet gekomen. Zo is er ook overeengekomen dat reunies van familieleden... die door de Noord-Koreaanse oorlog gescheiden zijn geraakt... weer hervat worden. En ook de militaire hotline tussen beide landen is hersteld... Nee. En vanavond wordt voor het eerst de Zuid-Koreaanse vlag gehezen en het Zuid-Koreaanse volkslied gezongen in Pyongyang... in de hoofdstad van Noord-Korea... waar Zuid-Korea meedoet aan een Aziatische competitie gewichtsheffen. Ja, maar wacht even. Een paar maanden geleden dreigde Noord-Korea nog om Zuid-Korea aan te vallen. Zelfs Amerika aan te vallen. Van waar ja. deze ommezwaai... Nou, het wordt toch wel gezien als een succes van uh, het Noord-Korea-beleid van uh, de nieuwe Zuid-Koreaanse president Park. Die heeft vanaf het begin van de crisis aangedrongen op onderhandelingen. Zij heeft nooit gedreigd weg te lopen. Zij is altijd diplomatiek gebleven en heeft dus uiteindelijk de Noord-Koreanen, die toch ook wel in het nauw kwamen, omdat natuurlijk ook hun economie onder druk kwam te staan, maar ze heeft ze toch om de tafel gekregen en er wordt nu weer gesproken. Nou, Marike, dat is mooi. En Kees Song gaat dan dus weer open en kunnen ze daar gezamenlijk weer aan het werk. Marike de Vries, hoor u vanuit Peking. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Poetin redt Obama uit lastige positie voor even. Dat is lange kop van trouw deze ochtend. In het voorpagina-artikel vraagt de krant zich af of Poetin de geloofwaardigheid van de Amerikaanse president heeft gered. Ook voor de Volkskrant is de instemming van Rusland en Syrië met de vernietiging van de chemische wapens van Assad het belangrijkste nieuws. In de analyse stelt de krant dat oorlog chaos is, maar diplomatie soms ook. En daarnaast weet de Volkskrant te melden dat het aantal aardbevingen in Groningen dit jaar een record bereikt. In de eerste negen maanden van 2013 zijn er 30% meer aardbevingen geweest dan in dezelfde periode vorig jaar. We gaan, komt het AD, Brazilië. Oh. Want het doelt natuurlijk het AD op het Nederlands elftal... dat zich heeft geplaatst voor het WK. De Telegraaf heeft een uh, grote foto op de voorpagina van een... Uh, een aantal dames Braziliaans gekleed met grote oranje tooien op het hoofd. Nou, de hele krant keurt er van oranje. Volgens de krant is voor Louis van Gaal een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. U hoort de bondscoach bij ons in de uitzending vanochtend. Een metro meldt dat wetenschappers hebben ontdekt dat koffie bepaalde stoffen bevat... die het risico op baarmoederkanker kunnen verkleinen. Veel koffiedrinken dus. Verder onderzoek moet nog uitwijzen hoeveel koffie vrouwen moeten drinken... om beschermd te zijn tegen deze vorm van kanker. De telecomsector deugt niet, investeert niet en frustreert de economie. Deze harde woorden zijn van eurocommissaris voor de digitale markt, Nelly Kroes. Ze zegt in het AD. Ze eist snelle en grondige veranderingen. De eurocommissaris heeft het helemaal gehad met de telecombedrijven... die als enige nog steeds met nationale grenzen werken. Slecht nieuws voor automobilisten. Tanken wordt mogelijk nog duurder. Staatssecretaris Mansveld van Milieu is bezig met een plan... om de accijnsen voor benzine en diesel verder te verhogen. Want met dat geld wil ze de tarieven voor milieuvriendelijke mengvormen... omlaag brengen. Daarover eh, verbaast de Telegraaf zich vanochtend. En in deze krant ook een foto van de eerste boerenkool hm? die geoogst wordt. Zeg, Normaal het is moet er eerst herfst. de vorst eroverheen, ja, precies. Maar dit jaar is de vraag zo groot. De eerste telers de kool nu al van het land halen. Nou, die gaat het nou al eten. Tja. Ja, ik had er wel zin in trouwens, gisteren. erbij. Ik had de houtkachel al aangestoken. Pepernoten liggen al in de winkel. Ja, nou ja, dat zeg ik ook. Zo dadelijk, na het journaal van 7 uur, dansen op een koord. De vraag is, hoe goed kan president Obama dansen? Daar hebben we het zo dadelijk over. Blijft u luisteren.